Nieuws van 10 uur. Ember brandt ze met het NOS-journaal. De Iraanse Ayatollah Khamenei zegt dat de VS altijd de vijand van Iran blijft. Volgens de geestelijk leider verandert het nucleair akkoord... niks aan de verhouding tussen de aardsrivalen. Iran sprak deze week met zes wereldmachten af dat de voorraad verrijkt uranium flink wordt verkleind, in ruil voor het opheffen van de economische sancties tegen het land. In de toespraak zei Ghamenei ook dat Iran landen in de regio als Syrië blijft steunen. Vorig jaar was het warmste jaar dat ooit gemeten is, zeggen Amerikaanse onderzoekers. In twintig Europese landen was het nog nooit zo warm en ook in oceanen werden hoge temperaturen gemeten. In de VS was het juist iets kouder. Door de opwarming van de aarde is de zeespiegel verder gestegen met gemiddeld zo'n 3 millimeter. Verwacht wordt dat het zeeniveau nog verder stijgt vanwege smeltend ijs als gevolg van de hogere temperaturen. De afgelopen vijf jaar is het aantal gevaarlijke psychiatrische patiënten dat gedwongen wordt opgenomen met 10% gestegen. Dagelijks gaat het om zes of zeven gedwongen opnamen in een psychiatrisch ziekenhuis. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De patiënten vormen een gevaar voor hun omgeving omdat zij mogelijk anderen binnen 24 uur doden of verwonden. Vorig jaar waren er in totaal ruim 2300 van dit soort opnamen. En rond deze tijd gaat in Den Haag de pier van Scheveningen weer open voor publiek. Het is voor het eerst in ruim anderhalf jaar dat bezoekers het bouwwerk weer op kunnen. De pier ging eind 2012 failliet en werd op last van de brandweer gesloten. Inmiddels is er een nieuwe eigenaar die begonnen is met een grote renovatie. Omdat er nog wordt gebouwd, mogen er maximaal 800 mensen tegelijkertijd op de pier. Ze kunnen naar het gerenoveerde bovendek, het pannenkoekenrestaurant en de toren. Het weer is droog met in het oosten nog wat wolkenvelden. Vanuit het westen wordt het overal vrij zonnig bij maximaal van 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er op de A20 Gouden richting hoek van Holland tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 Marvin Hemlis met die entertainer. En dat uh, heeft alles te maken met onze eerste gast. Maar daar komen we straks uh, op terug. Het is uh, zaterdag de 18e juli. Alweer. Oh, Zo rond de klok van tien. Dus tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Welkom en fijn dat u naar ons luistert. We hebben een aardig programma vanuit Hoogland hier. De gezellige bar waar uh, Yvonne Roosendaal de koffie schenkt. ja. Ze staat klaar dus, ik zou zeggen, kom in grote getalen. De regie en uh, techniek is uh, in handen van Jonas, Jonas Parson. De redactie uh, van dit programma werd gedaan door Yvonne Roosendaal, Gerry Rutte en uh, Gert van Kuik. Ook Gerry deed uh, overigens ook de eindredactie van dit programma. En uh, het presenteren gebeurt door uh, dezelfde Gerry Rutte. Ja, en donderdag, maar goedemorgen Don. Goedemorgen Gerry en goedemorgen luisteraars. Uh, we hebben een aardig programma ja. vandaag weer, behoorlijk ja. vol. En zoals uh, net gezegd, uh, we beginnen met een gast die alles met entertainment te maken heeft uh, in Zandvoort zo'n beetje. Ja, alhoewel hij tegenwoordig in de Bobo-rol is gekropen van voorzitter... <laughs> En wie is dat? En dat is Paul Olieslaag. Het kan niet missen natuurlijk. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, welkom. goedemorgen, welkom. Na Paul uh, gaan we kijken of luisteren naar uh, Elsbeth Mars. En ja. die gaat vertellen over het speciale project van de Biep. Uh, Lezen aan zee. Ja. ja, en dan uh, het is het eerste uur voorbij. En dan starten we het tweede uur met uh, iemand die de, voor de 25e maal de Vierdaagse gaat lopen. En dat is uh, Kees Mettes. Bekend. Nou, het geest niet politiek. We hebben het niet over de politiek. Nee. Nu. Eén keer niet. Even, even niet. Even niet. Uh, daarna uh, hebben we Theo van der Laan. Uh, bekend van de HEMA. En die vertelt over ja, de zonnepanelen. Die op het dak van de HEMA zijn geplaatst. Ja En zo wat er zo rond dat Praaghuisplein nou, gebeurt. Er gebeurt wel wat. Dan heeft hij altijd een redelijke vinger in de pap. Dus uh, en een mening over. Uh, en een mening uh, over. Uh, ja. We zullen het horen. En wij sluiten af met uh, twee zandvoortes Die in de kerstproductie uh, van het uh, Haarlems. Uh, uh, Schouwburg gaan meedoen. Uh, Lea Bos en Sam Tempierik. En Sam is negen jaar. Goed, maar we gaan uh, even terug naar onze gast uh, Paul. Uh... Welkom uiteraard. Dank je wel. En ik, ik zei het net al, uh, we kennen jou van heel veel ja, dingen die dan toch met entertainment in Zandvoort te maken hebben. En nu in een uh, toch wat andere rol. Een andere rol, ja. ja, ja, ja, ja Wat serieus ja, ja. Vind, je, vind je dat leuk? En, heb je dat is bewust ik... nagestreefd? Nee nee, nee, nee, nee. nee nee Het komt op je pad zeg ik altijd. Maar is ja. net zoals toneelspelen. Uh, dat heb ik, doe ik nu bijna 30 jaar al ja. bij Hildering. En het is gekomen door, door Bram Stijnen die uh, bij mij in de winkel kwam destijds en zei van... joh, je moet eens een keertje bij onze toneelvereniging komen kijken. Dat is hartstikke leuk. En dat heb ik gedaan, naar de uitvoering wezen te kijken. En uh, toen uh, aan de bar met de nodige biertjes zei hij... joh, je moet lid worden van de vereniging. Dat is hartstikke leuk voor jou. Dat is goed, dan leer je wat mensen kennen in het dorp. Dus ik heb ja gezegd en ik was het helemaal vergeten... tot er in september ineens een envelop in de bus lag... dat er een vergadering van de toneelvereniging was... En toen was ik het haasje, om het zo te zeggen. Dus uh, dat, heb ik, dat doe ik nog steeds met veel plezier. Daar ben ik ook de afgelopen 15 jaar voorzitter uh, van geweest. Ja, in, uh, oh ja, dat is waar. Pieter ook opgevolgd. Ja. En toen, uh, een sprongetje makend naar uh, het genootschap... Uh, 2,5 jaar geleden, twee, drie jaar geleden... werd uh, afscheid genomen van Ger Sensen als voorzitter. Mm -hmm. En toen ben ik op audiëntie geweest bij Ankie en bij Henny ja. Van de leden en ja. uh, Ankie Jaustra. En die vroegen of ik uh, het stokje van Ger over wilde nemen. Nou, dat kwam eigenlijk niet goed uit op dat moment. Omdat ik uh, volop in het uh, jubileum voorbereidingen van Hildering zat, 65 jaar. Oh ja. En we wilden natuurlijk een hele grote productie neerzetten. Uh, dat is Oliver Twist geworden. Ja. Met muziek en met dans en met kinderen erbij. En dat wilde ik eigenlijk goed afsluiten. En inmiddels hadden we wel al uh, Heinz Gramma bereid gevonden om uh, mijn voorzitterstokje over te nemen, de hamer. En dat hebben we keurig afgewikkeld. En daarna uh, dacht ik van nou, we zien wel verder wat we gaan doen. Inmiddels wat vrijwilligerswerk opgepakt. Het ja, wordt heel triest natuurlijk. Uh, Karel overleed in, ja, ja. Uh, in januari, februari van dit jaar. En uh, ja, de dames uh, toch de koppen maar weer eens bij elkaar hadden gestoken. En Henny mij opbelde in, uh, wat zal het geweest zijn? Begin maart. En toen Henny belde, toen dacht ik... oh jee, daar gaan we weer. <lacht> <Daar> gaan we. <lacht> en nu? Want ik moet je heel eerlijk vertellen... Ik, ik, uh, ik draag uh, Zandvoort en de historie ontzettend warm hart voor. Maar om mij nou een specialist... Ali la Gersense te noemen... Die ieder steegje en ieder steentje... En ieder gevelplekje kent in Zandvoort. En die historie daarvan... Ja, Dan moet ik heel eerlijk toegeven. Dat weet ik niet. Maar uh, moet de voorzitter ook niet wat andere kwaliteiten hebben dan de kennis uh, van het onderwerp waar het over gaat? Is wel mijn mening. Maar ja. er zijn ook wel mensen die, die dat niet vinden. Ik, ik heb een tijdje het voorzitterschap van de Beeldende kunstenaars gedaan in dus Zomvoort. Ja, oh ja. En er waren toch een aantal kunstenaars die voelden dat ik ja, Je was geen, geen kunstenaar. kunstenaar Dus ik had er geen verstand van. Maar dat heb ik ook proberen uit te leggen. Besturen. Is een andere, andere kwaliteit, kwaliteit dan, dan ja. daadwerkelijk. Wat Don zegt, je moet verstand van het onderwerp hebben. Ja, Uiteindelijk ga ik er natuurlijk wel er mee, meer ja. van weten. Maar je hebt er wel affiniteit mee, natuurlijk. Want ja, ja, anders het gaat het niet. Ja. Anders yes, gaat. Je nee. moet wel de liefde voor je dorp hebben en de liefde voor, voor de gebouwen. Maar je moet ook heel eerlijk tegenover het métier staan. Je kunt niet alles weten, ja. nee, maar, maar je, je hebt je ook een heel goed bestuur. Ja. Ja. Ja, maar je ja. weet ook wel heel veel over Zandvoort, toch? Ja. Ja. Ja. Je kent Zandvoort toch ook ja. wel? Ik, ja, tuurlijk. Ik woon er al bijna 35. Ja. Ja, dus ik heb ook heel veel zien veranderen. Ja, ja. Dus eigenlijk, wat, wat we ook zeggen nu binnen de vereniging... is dat wat nu 35 jaar geleden is... is jonge historie al. Ja. Dus ik begin nu al historie te kennen... die van pas komt in de komende jaren. Ja, 35, 40 jaar geleden. Ik ging ook stap in Zandvoort vanuit Nieuw-Vennep. Ja, ik, dus ja, ik ken het wel. Uh, ja. Komen straks nog wel even in jullie programma straks... Uh, over uitgaan in Zandvoort in het najaar. Ja. En toen zag ik dingen waarvan ik denk... Hey, ja, dan ben ik ook al historie, want dit heb dat ik is, meegemaakt. Ja, precies. Ja, ja. Dat is, uh, dat nou, het is ook, we hebben een beetje nu, we, we, dat wou ik net zeggen, we hebben natuurlijk een heel goed bestuur, mm -hmm. uh, die ontzettend veel kennis heeft van, van het Zandvoortse. Martin Kiefer natuurlijk, de ja. archivaris, die echt, nou, het is een, een lopende bibliotheek, dat is onvoorstelbaar. Nou, Arie natuurlijk. Arie Koper, die de klink uh, maakt, zelf ja. weet heel veel, verzamelt heel veel. En Henny is een fantastische secretaresse. Ja, en Mathee Krabberdam is natuurlijk een penningmeester die iedere vereniging ja. zich wel zou ja, ja, willen weten. Ja, ja, dat, uh... Heer, het is, uh, dat ja. is echt fantastisch. Ja. Dus het is echt een heerlijk, heerlijk goed bestuur. En dan ja. hebben we Bart Zeubering, uh, uh, die doet het hele gebeuren nu, wat, wat betekent, IT noem ik het dan maar. Ja. Dus de, de website en de computer en de programma's op de computer en dat soort dingen allemaal. Dus ja, echt top bestuur. heerlijk. Ja, ja. ja. ja. ja het, het, het, het grappige is. Ja, het verschuift ook allemaal. Ik, eh, als je bij eh, jullie collega's. Van de babbelwagen komt op zo'n avond. Die, was het zo. Dat de echte oudere zandvoorters. Eh, ook een soort feest van herkenning hadden. Maar ja. Die sterven uit zo langzamerhand. Ja, dat is, dat en, en dus de plaatjes van voor de oorlog. Zeggen de meeste mensen. Oh ja leuk interessant. Maar, maar ze veel hebben veel. het niet meer meegemaakt. Nee. Nou, Goed, maar ja. Ja. nu alles wat uit de vijftiger ja. jaren. En vlak na de oorlog. Ja. Ja. Zijn er een heleboel. Ja. Je, dus het, het hele beeld... Ja. het ver herkenningsbeeld ja. verschuift. Ja, dat is inderdaad zo. Daar moeten we natuurlijk nu binnen de vereniging hard aan werken, want uh, ik had het gevoel dat dat, dat besef er nog niet helemaal was. Dat er nog te veel eigenlijk teruggepakt werd op wat jij zegt net na de oorlog of voor de oorlog. Hè, de, de, de, de oude of het oude buurtje achter, uh, achter het wapen. Ja. Dat, het oude mannenhuis. Noem het allemaal ja. op. De oude kerkstraat. De oude hotels van voor de oorlog. En dat is ook allemaal hartstikke leuk. Maar een klassenfoto uit 1943 zegt mensen nu niet veel meer. Niet veel meer. Maar nee. wel een uit de 60e jaren. Hé, Want is, hey, daar heb ik mee op school gezeten. Ja. En dat is Die ken ja. En, en, die, en die slag moeten we nu heel langzaam maken. Vandaar dat we nu ook in het najaar gezegd hebben: van nou stappen in zandvoet in de 60e jaren. Mm -hmm. Is natuurlijk een ontzettend leuk onderwerp. Ja. De oasenbar onder bij, bij Keur in de kelder. Uh, de moustache. De, de, de, Dansen bij de schelpen. bij de schelp. Precies uh, in, in de kerkstraat uh, Petrovic. Noem Petru. het allemaal maar op. Ja. ja. Dat, ja dat zijn natuurlijk uh, ja. Club 25 destijds. Ja. Het is eigenlijk als een soort venster hè, wat heel langzaam verschuift. Ja, ja. klopt steeds achter de generaties mm. aan. Ja, ja, ja, ja. En Klopt. jullie zijn bezig dat venster ook te, te nou, we zijn, schuiven. Ja precies, die. je moet inderdaad dat venster, dat kader waarbinnen je werkt, heel langzaam opschuiven. Ja. Ik denk dat je over 10 over of 15 jaar al, al eind 60, 70 jaren gaat bekijken. Wat ja. gebeurde er toen in Zandvoort? Ja. Ja, ja, nou, nou, dat dus is heel al 50 jaar geleden? Ja precies, dat, precies. Dat dus dat is best... ook jonge historie. Ja, ja, ja, je krijgt dingen zoals de tram die er gereden heeft. Nou, die is nu actueel, ja, voor ja, deze ja, actueel. generatie. Ja. Ja. Klopt. Straks uh, ja. Zegt dat ook niemand iets mee. Nee, schapenhokken zei, ja. op, op het plein ja. waar je in moest staan. Ja. Dat soort dingen. ja, weer. ja. ja. ja. Dus ja. Uh. Maar, En dan zijn we eigenlijk een klein beetje aan, uh, aan, aan datgene bezig... waar jullie op langere termijn uh, naar gaan kijken. En wat jij ook in je voorwoord in de klink uh, zegt... we moeten toch wel de boel wat gaan veranderen. Daar zijn jullie, dat is de klus waar jullie nu mee bezig ja. zijn. Ja, we, zijn, uh, uh, we hebben gezegd... Uh, uh, wat jij net ook al zei, je ziet heel langzaam het ledenaantal teruglopen. Dus ja, het is is dat, verwonderlijk. Ja, dat is verwonderlijk. Dat is, dat, nou, ja, dat is heel zorgelijk. Ik uh, zie altijd een lijst van nieuwe leden. Ja, klopt. Maar er vallen er meer af dan Er vallen er op jaarbasis in principe wat meer af. En zeg ook mensen op. Top, en die, ja, die zeggen ook op, van nou, ik heb dat nu wel gezien, dat fotootje uit ja, 1928. Ja, ja. En tante dat dat Jans verhaal, te kraaien. Ja. En dat geloof ik allemaal wel. Ja. Ja. Het is allemaal ik te oud, word, misschien. Het, wordt, het ja. wordt langzaam ja. te oud. En ik, We zijn er nu met het bestuur van overtuigd dat als we die slag maken naar mensen die nu 50, 55, 60 zijn, dat dat eigenlijk de doelgroep is die we nu binnen moeten ja. halen. Ja. He, eind 50'ers, misschien wel begin 50'ers. wel ja, 50, 50 plus. En ja. dat is de groep die nu interessant begint te worden. Want die. Hun historie ligt in de 60 jaren, ja. 50 jaren. Ja. Ja. Ja. En daar moeten we het accent aan gaan verschuiven. En dan ben ik ervan overtuigd dat we weer meer leden krijgen. Uh, ja, ja, want <coughs> dan krijgt feesten van de herkenning weer. Precies, uh, dit precies. heb ik nog meegemaakt. Ja, precies, ja. precies. En dat geldt ook. Uh, je moet ook niet vergeten, we hebben altijd wel rond de 1500-1600 leden gehad. En er is er toen op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, een actie geweest uh, om het uh, museum te behouden. Ja. En uh, toen heeft het genootschap gezegd, van nou, hoe sterker wij staan, hoe meer leden wij hebben, hoe meer invloed we in de gemeente uit kunnen oefenen. En ja. toen zijn er ineens 200, 300 leden bijgekomen. En daar zijn er wel weer een aantal afgevallen. van afgevallen. Die zijn eigenlijk lid geworden omdat ze het museum belangrijk vonden. Ja, ja. En om een krachtige steun te geven aan het genootschap. En daar zijn er wel een aantal weer van afgevallen. Dus nu is de schone taak van ons nieuwe bestuur. om te zeggen, joh, we moeten nu de en schouders eronder zetten. Actie, en er, ja, acties actie ondernemen? Ja, ja. ja. ja. ja. Nou, we gaan in ieder geval de uh, idee lopen weer om één keer in de maand een open huis te houden. En dat doen we niet in de krocht. Maar dat doen we in het Clubhuis uh, op de Tol. Dat is achter, uh, uh, schuin achter de fietsenwinkel. Ja, uh, oh. Daar zitten wij. Uh, eigenlijk achter de Boomschuitenbouwclub. Ja, Als achter je bij C de gaat... CFM, zeg maar dan? Ja, of we zitten eronder. We zitten er achteronder. Onder de keuken van CFM zitten. Ah. Ja. Oké. Okay. Daar zitten we. En uh, dat is een hartstikke leuke ruimte. En je kunt je fiets kwijt, je kunt je auto kwijt. Dus ja. dan willen we willen gewoon openstellen. Kop koffie erbij. Heb je vragen? We hebben leuke dingen. We hebben uh, mooie boeken die je in kunt kijken. We hebben een prachtige bibliotheek. Echt. We hebben een schitterende, ik geloof, 500 boeken. We hebben alles weer netjes Je gaat dat toegankelijker ja, we maat willen maat kijken momenten. of we dan één keer in de maand zeggen van nou, we gaan open. En dan zijn er één of twee bestuursleden en dan schenken we een kop koffie met, met een koek. En dan, dan uh, kom maar. Dus ja. kijken of dat lukt. Okay. Kom maar eens kennis maken. Dus, uh, Mooi moment Lekker. om uh, heel even te onderbreken. Even een muziekje. Kun jij ook op adem komen? <laughs> <laughs> Alhoewel, nou, kost je geen kost moeite? De nee, de moeite de doen. De nee de kost geen moeite. Paul, nee, nee, nee, ja. we konden toch niet later. Een jaartje of vier, vijf geleden. De Jantjes. Ja, we gaan ja. het nog een keer een stuk nostalgie draaien. Ah, Oké, okay, ja. leuk, leuk. leuk. Carrie Tefsen en uh, Peter Farmer, omdat ik zoveel van je van jou, hou. Ja, precies. Ja. Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. Toch zou ik jou. Ik zou nooit willen ralen, omdat ik zoveel van jou houd. Al hij de nog eens avond en is er veel waaraan ik winnen moet. Toch wil ik vaak geen ander weten, omdat ik zoveel van jou houd. Wat verdriet, mooi ben jij niet.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 Een Beetje vreemd verrast, toch vind ik dan dat met jou in de sas. Ik wil je voor geen ander raam omdat ik zoveel van je hou. Of zijn je haren niet gepermanent en is het gebruik van zeep jou onbekend, toch wil ik van geen andere weten. Omdat van jou Lief en leed zoals je weet te samen deelde daar. Lief o oh vrouw dat gaf ik jou en al het leed dat was voor mij dat hij je toch gaat weten <tied> is is ha ja, <laughs> Oh, meisje. Al gaf je mij ook soms een watje kou. Al sloeg je mij ook dik van en blauw. Toch je slijgt morgen en ontscheiden. Omdat ik zoveel van je houd. ...dat ik zoveel van je hou uit de jankjes. En Paul die wilde al gaan dansen. Ja, ja, ja. ga ja, ja, ja. ik dan dit keer en niet meer Nee, nee, nee. Ik heb mijn grenzen. Ja, ja, zo is dat. Ja. We waren eigenlijk gestopt bij het ledental, Paul. Van ja. het genootschap... Uh, het is natuurlijk fijn om sowieso om veel leden te hebben. Maar er zal ook een financieel aspect aan zitten. Die heb je gewoon nodig om de boel draaiende te houden. Ja, ah, natuurlijk. Weet je, als we nu kijken dan, dan, uh, dan, dan redden we het net. En we krijgen geen, tot, tot, tot bijna geen subsidie. En uh, we kunnen ons broek ophouden. En daar, daar houdt het eigenlijk wel een beetje op. Mathé uh, heeft een, een mooie reserve in, in de kast zitten voor als er wat uh, zou gebeuren. Mm -hmm. Maar ja, we, we moeten wel zorgen dat we, dat we weer wat meer leden krijgen. En uh, uh, als je weet wat, wat het drukken en het, het verspreiden van de klinkkost, nou, dan wordt dat eigenlijk bijna net gedekt door, door, het, uh, door, door de, de leden bijdragen. Ja. Dus er moet wel wat gebeuren. Ja, absoluut. Ja, je vergeet wel eens, het uh, drukken kost wat, maar het verspreiden is ook een behoorlijk uh, ja, we hebben, we hebben, he? ja, precies. We hebben natuurlijk sowieso al... Uh, ik Heb je geloof? vrijwilligers? Even uh, ja, ja, ja, ja. We hebben de gebroeders... Uh, Bruna. Ah. Oh ja. En die hebben een heel systeem en die, die verspreiden de, de, de klink voor ons. En, uh, maar we hebben natuurlijk ook uh, een kleine 200 klinken die verstuurd moeten worden ja. tot aan Australië toe. Ja, want ze zitten in de hele wereld. Hè? Precies, ja. en daar vragen we dan aan die mensen ook wel een iets hogere bijdrage. Maar dat dekt ook net niet de kosten, ja. net de Amerskine, maar dan houdt het ook echt helemaal op. Ja. Dus het is uh, ja, het drukken, het DTP-werk, uh, alles, ja. alles kost het kostbaar, geld. Alles, ja, de adresstickertjes, de accept kaarten. Ja, dus het zijn, het het zijn best anders. wel uh, voor een vereniging uh, zware kosten. En, uh, we, we redden het nog, maar er moet wel wat gebeuren. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, als dat niet gebeurt, zul je iets van bijdragers moeten verhogen of toegang vragen? Ja, maar dat is een de avond. beetje. Ja, ja, je precies. wil het niet. Maar maar maar... Je, wil, je wilt het inderdaad niet. Maar inderdaad, wat, wat, wat Donne ook zegt nu, is dat de, de, de genootschapsavonden natuurlijk gratis toegankelijk zijn. Ja. Uh -huh. uh, Daar krijg je ook nog twee muntjes voor een drankje bij. Ja. Dus ja, als we op een gegeven moment de, de inkomsten minder gaan worden, dan moeten dus we binnen het bestuur toch maar eens gaan denken over: ja, wat, hoe, hoe kunnen we dat dan. Uh, ja weer gezond maken. Ja, ja. Moet je dan inderdaad toegang gaan heffen, wat we ja. eigenlijk niet willen. Ja, ja. Moet je lidmaatschap gaan verhogen. Ja. Maar je wilt maar het allemaal wil... laagdrempelig houden. Precies, je wilt voor zoveel he? mogelijk ja, mensen krijgen. En het is ja. maar 12,50. Ja. Het is eigenlijk niks. Nee, het is niks. Maar dat iemand veel. Die, die gewoon niet zoveel centen heeft... Nee. daar is 12,50 toch 12,50 voor. En er zijn meer verenigingen, weet je. Er ja. zijn... Er zijn uh, je, hebt, je hebt de babbelwagen. Of, nou, die hebben dan geen... geen volgens nou, maar, geen, maar nee, de babbelwagen, dat wou ik net zeggen. Ja. En, en de zondagmiddagconcert in ja. de kerk bijvoorbeeld. Ja. Allemaal toch geswitcht naar een vorm van... Ja, je moet ja. er toch iets betalen in een of andere vorm. Oké de babbelwagen ook de babbelwagen ja, dus ja, uh, ja. ja misschien ontkom je er niet aan uh, ik denk het niet nee, nee, nee, nee wat, de, het is natuurlijk ook je moet je moet de huur van de klocht betalen ja, oh, maar ja, alles het, loopt door alles alles, alles alles gaat gewoon door ja, ja. En, en, maar het is op zich niet erg. Want het is natuurlijk afgelopen jaar... Ik heb dat ook binnen de toneelvereniging wel eens gezegd. En ook binnen de, binnen de Kunstenaarsvereniging. Het ging wel makkelijk natuurlijk allemaal. Hè? Want je hoefde maar te bellen met de gemeente. En er werd wat geld overgemaakt. Ja. Want het was er. Ja. En nu moet je creatief gaan denken als vereniging. En dat zijn we eigenlijk niet zo gewend. Nee. Maar het is wel eens goed hoor. Ja, om gewoon weer eens creatief te denken. Van hoe moeten we het doen? Hoe kunnen we het oplossen? Uh, ja. Ik vind, nou ja. vind het op zich niet nee. zo erg. Nee. Om eens goed aan te soms denken. Soms komen er hele leuke ideeën uit. Precies. Precies. Ja, ja. klopt. Nou ja. De, een klein lichtpuntje, natuurlijk, dat het uh, financieel gezien voor de gemeentes mogelijk weer wat uh, ruimer wordt in ja. de komende jaren. Ja. Ja. En dat jullie ja. niet zo hoeven te knijpen, misschien. Nee. Meer. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, maar ik ben het ook wel graag. Ik, heb graag, ik kijk graag vooruit, Don. Ja, ja, ja. Dus ik wil me niet laten verrassen als het ineens nee. toch niet doorgaat. Nee. Weet je? Ik, nee, ik dan heb dan van mijn vader geleerd: je kunt je cent maar één keer uitgeven ja. en dan is hij weg. Ja. Dus ja, weet je, je moet toch wel voorzichtig zijn. Ja, in een huishouden heb je het al, maar als je een eigen zaak hebt gehad, dan weet je het, het helemaal hele niet. Ja, helemaal Precies, precies, precies. Ja, ja. Ja, dat, dat je is jouw ervaring dat... natuurlijk ook. Ja, ook het verleden. Maar je bent zelf ook lid geworden, heb ik gezien. Ja, dat ja, moest ja. Ja, ja. ja, maar, maar dan, <laughs> Dat zag ik. Ik, ik, ik kwam, kwam. Ik zei ik <laughs> tegen degene <me laughs> die krijgen, we nou. <laughs> <laughs> ik zei, Donderdag hadden we een bestuursvergadering. Ik zei, ik moet voordat we begonnen toch even wat van het hart, jongens. Had die regelde niet uit, want ik ben er zo al heel veel op aangesproken op ja. straat. Oh. We je lid worden om voorzitter ja. te worden. Ja. ja, ja. <laughs> Maar goed, dat is op zich niet erg. De Arie heeft al gezegd dat hadden we eigenlijk even eruit moeten halen. Maar het is ja, het is wel leuk. Ja, maar dat, dat, dat komt omdat de ledenadministratie geeft dat door ja. en dat wordt in, in, in, in een, een, een uh, uh, spreadsheetje doorgegeven aan de drukker ja. en die drukt dat. En Arie heeft er overheen gelezen, dus dat, dat kan ook nou, ja, wel voorstellen. Waarom staat zo veel ja, wel Nee, maar het is wel grappig, ja. <laughs> ja, was... ja, heel leuk. Een detail wat meteen op. Ik ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Uh, nou, ik heb de nieuwe klink voor me liggen. Ja. En uh, ja, er is al wat te zien in, de, in die klink uh, aan de dingen. die we... Bouwers ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, staat heel een heel le leuk artikel. Zet. Ja. ja. Uh, nou, herkenbaar uh, voor de meesten die, die al wat langer aan in Zandvoort wonen. Ja. ja. Uh, het is uh, dus het startpunt van een streven om de zaak wat meer naar deze generatie te tillen. Ja. Ja, precies. Niet de echte oude geschiedenis vergeten. Ah, nee, nee, dat zal er altijd in blijven staan. Want dat is uiteindelijk de basis van ja. de vereniging. Maar er zal, er zal een, een verschuiving in, in aandacht komen in het blad. Dus ja. ik denk dat je op een gegeven moment misschien over tien jaar. 20% over de 40 jaar heb staan en dat het dan 40% over de 50% en dan weer 20 of 30% over de, over de 60 jaar. Yes. Nou ja, dat je dat zo. Maar je, ja. je mag natuurlijk nooit uit het oog verliezen, wat uiteindelijk. De, de, de bedoeling van het genootschap is geweest. die destijds opgericht is. Ja. En dat is toch om ook de cultuur van Zandvoort te bewaren en te bewaken. Ja. En dat blijven we natuurlijk altijd doen. Ja, ja het is grappig. Ik zat uh, nog eens even te kijken naar wat, wat jullie doen. En wij hadden in het verleden bij CFM. een programma van Pieter Joustra, Oud Zandvoort. Ja. En die programma's worden ook gelinkt aan jullie, aan het genootschap. En gearchiveerd, mm -hmm. zag ik. Ja. Jullie, jullie bewaren dat ook. Dat ja, wij, wij hebben een ongelofelijk archief. Ja, maar we ook hebben... een radioarchief hebben jullie dus. Dat wist ik niet. Ja. Klaarblijkelijk, leuk dat ik ja, het ja. weet. Maar, ja, de, maar ik, ik weet in ieder geval, er zijn. Uh, we hebben uh, uh, Martin Kiefer. Uh, die dat stuk ook over bouwens geschreven heeft. Ja. Uh, zijn vader was directeur raad. Ja, ja, ja. En uh, die, heeft, die heeft een archief. Uh, fotoarchief, een Een beeldarchief, ja. een filmarchief. Ja. Dus we hebben archief in Haarlem opgeslagen. In de kelders van het Noord-Hollands archief. We hebben in de kelder van het Raadhuis ligt archief nog opgeslagen. Dus er is ongelooflijk veel archief. Het is echt onvoorzommig. Het is ook wel leuk om te weten, de film tussen App en Vloed, die destijds gemaakt is, ja. die is nu voor twee derde helemaal gedigitaliseerd. Die is fantastisch mooi geworden. Daar zit ook een, de originele geluids band die erbij horen, die is ook gedigitaliseerd. Dus de hele geschiedenis van Zandvoort, die destijds door de wurf ja. uh, nagespeeld is op het strand met alles, met kopjesdag, met ja. de visafslag, ja. ja. noem maar op, dat is helemaal nu gedigitaliseerd. En die is prachtig geworden in die ja. band. Dus echt schitterend. Op cd. Hey, en met al dat, dat, dat uh, materiaal, kun je daar iets nog mee doen? Of, of blijft dat daar gewoon opgeslagen? Nou ja, weet je, we, dat is wat ik zeg ook in die open, die open uh, zaterdagochtend wat we willen gaan doen. Ja. Dat we daar misschien dan ook meteen aan aandoen. Dat mensen die geïnteresseerd zijn in het circuit of in neem het wat architectuur, what, antwoord of uh, sportverenigingen dat je dus zegt van nou we hebben een thema en we nemen een stuk archief mee en we hebben fotoboeken liggen en we hebben uh, bijna alles staat op een externe harde schijf van weet ik veel hoeveel terabyte en die kunnen we op de computer aanzetten. We zetten twee of drie schermen neer en je kunt scrollen, je kunt kijken we kunnen printen, we, kunnen, we hebben een, uh, een apparaat waarmee we tot A3 kunnen scrollen Kennen. En printer. Dat is echt een gigantische. Ja, ja dat is fantastisch. Dus, dus dat zijn allemaal dingen die we, die we in de Dat is leuk, want dan kun je er iets mee doen. Hè. Ja, precies. Mee doen met het want het is natuurlijk acties. wel jammer als het ja. allemaal opgeslagen ligt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, en dan het 45-jarige bestaan ja. ja. hè? Ja. Paul. Ja, ook nog. Ja, je ja, je in december. Dat is een verrassing blijkbaar. Het doet heel geheimzinnig. Ja, ja, ja, ja. Nee, hij kan wel iets nee, we hebben, Jawel, jawel, jawel. jawel. We, hebben, we hebben bedacht van wat moeten we nou met het 45-jarige jubileum doen. We wilden wel iets doen. Maar we vonden 45 jaar nou niet een jaar om te zeggen we gaan een grote receptie organiseren. Met hapjes en drankjes en allerlei genoten. En uh, nou ja, al, al, al pratend en brainstormend en, en, en roepend gewoon. Ik zit echt op zo'n vergadering af van roep maar. Maakt niet uit wat je roept. Maakt niet uit hoe gek het is. We filteren het en uiteindelijk komen we op een leuk idee. Nou, wat hebben we nu bedacht? Uh, we gaan een, een, een sortiment van prijsvraag uitschrijven. En uh, daarbij nodigen we uh, allemaal, alle verenigingen uit. Of wie dan ook. Om iets te verzinnen wat met de cultuur van Zandvoort te maken heeft. Dus het kan zijn dat er een vereniging zegt. "Joh, Wij hebben iets nieuws nodig voor kostuums. Of we hebben nieuwe... You name it, you got ja. it. Alles wat met cultuur te maken heeft, kan iets verzinnen. En uh, daar gaan we een jury mee samenstellen. Op het moment met mensen die daar verstand van hebben. Dus bijvoorbeeld stellen... Dat uh, Klaas Koper daarin zou kunnen zitten, ja. of uh, Gersense, of wie dan ook, de burgemeester misschien als hij daar bereid is. En dan uh, worden de mooiste ideeën uitgekozen en die worden dan beloond met een mooie geldprijs. Om dat idee wat hun hebben daadwerkelijk te kunnen maken of te kunnen doen. Ja. En dat is geen 100 euro. Dat kan ik je wel vertellen. Dat is echt dat is een mooie geldprijs. Mooi ja, wat het hoeveel, dat weten we nog niet. Dan moet, moet ik uh, Mathé Krabberdam eens heel diep in de ogen kijken. <laughs> ja, ja. Misschien een flesje rosé erin. En dan eens kijken hoeveel dat hij uit de pot kan halen. Ja, ja. Houd een zijn. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat willen we gaan doen. Dus ja. we willen eigenlijk de Zandvoort uh, een cadeau geven. Omdat wij 45 wat jaar leuk, bestaan. Ja. Ja. Ja. Leuk. En, en dat gaan we natuurlijk ook in de krant gaan we dat doen. En we gaan allerlei dingen uh, oproepen. Ja. En, en uh, ja, noem het maar op. ja. ja. Dus heel leuk. En het kan ook de Boemschuitenbouwclub zijn. Dat de Boemschuitenbouwclub zegt: We willen een nieuwe iets van Zandvoort maken, een groot project. Maar dat kost zoveel, dat hebben we niet. Nou, dan zeggen we misschien: wel. joh, dat is een hartstikke leuk idee. Wij stellen het daar als vereniging geld voor beschikbaar. Ja. Ja, of ja, de WURF oh, of het museum. Ja, het kan, ja. Dat het zou mijn volgende zijn. vraag zijn. We hebben een heleboel van deze. Noem dan al even de Babbelwagen, maar we hebben de Boemschuitenclub. Ja, ja, de WURF, ja. Een aantal die zich bezighouden met de cultuur en ja. geschiedenis van Zandvoort. Uh, Jullie zoeken ook doelbeweers samenwerking. Daarmee begrijp ik nu uit jouw woorden. Ja, want eigenlijk hadden we eerst een ander idee om een soort uh, uh, podium voor alle culturele verenigingen te geven in de krocht. Ja. Omdat we 45 jaar bestaan, Maar dat vonden we weer wat bedenkelijk en we vonden dit leuker. Ja. Maar wat in ieder geval mijn intentie is om te proberen om inderdaad al die clubs weer eens een keer goed bij elkaar te zitten ja. En de Babbelwagen, en de Wurf, ja. en de en nou, noem het museum, allemaal maar op. Het museum. Om gewoon weer eens een keer met elkaar rond de tafel. Want ik heb wel de indruk een beetje dat het allemaal een beetje langs elkaar heen. Toch wel een beetje... Ja, iedereen uh, en neid wil ik niet zeggen, en, maar iedereen nee. doet zijn eigen dingetje. Terwijl je als je het samen ja, doet, het veel sterker zou ja, kunnen nee, zijn. Ja. Ja. Weet je Waarom, waarom zou, zou het genootschap Marcel Meijer geen podium kunnen geven als Babbelwagen? Het, Wurf, ik heb ze natuurlijk allebei meegemaakt Genootschap en de Babbelwagen. Ja. En ja, ze hebben allebei creëren een wat andere sfeer. Ja. Als, je, als je het heel erg uh, extreem mag zeggen. Babbelwagen is meer gezelligheid, club. Maar met veel kennis. Ja, absoluut. En het genootschap is wat wetenschappelijker bezig. Ja. Maar, maar met perfect. Ze het het, het, vullen elkaar ja. perfect aan. Daarom. En, en dat is ook mijn, mijn intentie. Om daar gewoon ook de komende jaren wat, wat meer uh, in te gaan doen. Ja. Ja. Maar misschien is dit een, een start. Wat jij nu uh, met, met die 45 jaar... Precies. Dat is wel een van de bedoelingen. Ja. Ja. Leuk. Dat is de achterliggende gedachte in ieder geval erachter. Ja. Okay. Heel nieuw streven. Ja, uh, ja, zo is dat. En wanneer is dat Paul? Het, uh, uh, het 15... is in, uh, in december. Uh. Okay, uh, uh, vraag me niet de exacte datum. Nee. Maar nee. volgens mij staat ja. er nog niet in. Nee, staat nee, er nou nog niet exact niet. in. Nee. Uh, het komt in de volgende klink. Daar komt ook in te staan wat we gaan doen. Nee, okay. En we hebben natuurlijk in november de genootschapsavond. Ja. Met een heel leuk programma. Oh oh. <laughs> eigenlijk uh, echt heel leuk. Voor de mensen die nu luisteren, twee dingen. lid. Absoluut. Word lid je voor lid voor jaar. Je kunt je gewoon op de website Oud Zandvoort. En dan, uh, we hebben een hele nieuwe website. Daar volgt het op. Kom bij de ledenadministratie terecht. En dan uh, komt het helemaal goed. En ik kan uit ervaring uh, zeggen, de klink. Ik kijk er altijd naar uit. Ben, uh, het is een mooi blad. Ik ben, ben er wel trots op. Er ook licht, op. Dus, uh, ja. Heel leuk. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Paul, bedankt voor je komst. Jullie bedankt voor de uitnodiging. En uh, uh, ik zou zeggen, veel wijsheid in de komende bestuursperiode. Ja, gaat helemaal goed komen, Don. Ah, dankjewel. Okay. Geri, dankjewel. dankjewel. Bedankt voor je komst. Dankjewel. En uh, wij gaan uh, een klein beetje in de sfeer van het genootschap terug naar de kust met Maggie McNeil. Onze uh, laatste gast van dit uur, het eerste uur, ja. is Elsbeth. Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Elsbet Mars van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Heet dat nou eigenlijk Bibliotheek Zandvoort of officieel? Nou, um, onze organisatie heet Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ja? Daar hoort ook Haarlem bij, verschillende vestigingen, Bloemendaal, Hillegom. Uh, maar wij zijn gewoon Bibliotheek Zandvoort. Oké, okay, nou. um, Lezen aan zee. Ja, wat is dat? Nou ja, iedereen neemt, of tenminste heel veel mensen nemen wel graag een boek mee naar het strand. Ja. Um, en dit jaar, omdat de mooie kiosken staan op de boulevard... Um, hebben wij als bibliotheek daar uh, boeken neergezet. Dus letterlijk lezen aan zee. Het zijn boeken die niet terug hoeven naar de bibliotheek. Dus mensen kunnen hun... Zijn, zijn afgeschreven boek, boeken? Aan... Zijn er het zijn het boeken waar de bibliotheek afscheid van heeft genomen. Dus uh, ze mogen mee naar het strand. Ze mogen zelfs blijven liggen. Nou ja, liever niet natuurlijk. Of mensen kunnen ze mee naar huis nemen om dan uh, ja, lekker thuis uurtje, uit te lezen. Als je een uurtje op het strand hebt gelezen, dan wil je verder lezen. Ja, precies, als het een goed boek is. En er zitten ja. zeker goede boeken ja. bij. Okay, ja. Dan uh, wil je verder lezen natuurlijk. Ja. Dus uh, dat, uh, dat hebben we daar neergezet. Ja, ik heb het gezien. Ja. Ja. op zijn van de VVV-kiosk. Uh, Precies, kiosk. bij de kiosk van de VVV. Ja. En uh, worden die boeken ook uh, uh, aangeleverd? Weer nieuwe boeken door de bibliotheek? Nou, of... ik denk als het uh, populair wordt en populair blijft... dat er zeker nieuwe boeken bij kunnen komen. Ja. Dus het is wel de moeite waard om af en toe even te kijken... of er weer wat nieuws bij ja, staat. Ja, was, heb je al de maar jullie staan een aantal dagen is het al open. Hè? Een um, week, hè? Ongeveer ik geloof week. dat het ongeveer een week open is, ja, heb inderdaad. Heb je al een ervaring ermee? Ik zelf nog niet. Nee, okay. ik heb het nog niet Gezien. Maar ik geloof ook dat er. Uh, het is ook een beetje bedoeld als een soort ruilkast. Dus mensen kunnen ook uit hun eigen boekenkasten pakken. Boek oh, je pakken. kan ook zelf. Oh, oké. Okay. Volgens en... mij wel. Ja. Dus dat is een, uh, ook een leuke manier om uh, eens te zien of er nog weer nieuwe titels tussen komen. Dat ja, is wel maar... heel uniek. Nou ja, we hadden het net over dagjes mensen die het boek ja. dan meenemen, mm -hmm. waarschijnlijk. Als het boeit. Maar je hebt natuurlijk ook gasten die wat langer zijn. En na een paar dagen willen ruilen voor een, nieuw, een boek. nieuw boek. En dan zet pak je die inderdaad weer terug. Weer of, uh, ja, dus ja. En, en zo kom je toch op een leuke manier... Ben je, je boeken raak je dan kwijt, toch? Ja, nou, ja wel, inderdaad. Hè? We kunnen ja. als bibliotheek die boeken eigenlijk hergebruiken. Ja. Maar het is ook een leuke manier voor mensen... om op een andere manier kennis te maken met de bibliotheek... en met de boeken die wij hebben. Ja. Ja. En als mensen ook hier korte tijd zijn... we hebben altijd ook een kortdurend soort zomerabonnement. Zelfs voor Duitse en voor Engelse oh, gasten. Ja. Voor, dan kan een abonnement voor drie maanden afsluiten. En dan, ik geloof, voor 16 euro... Uh, kan je drie maanden lang uh, onbeperkt boeken lezen. Ja, en dus hoe, we, hoe weten ze dat? Zo, waar is dat, staat dat? Uh... In uh, de kiosk van de, van, op ja, de boulevard. Ja, maar hoe weten om... mensen die hier langer blijven dat ze zo'n abonnement kunnen krijgen? Nou ja, krijgen? nu bij de kiosk ligt die informatie oh, er, ligt, er okay. ook bij. De VVV dus? Bij de VVV ja. inderdaad. Natuurlijk in de bibliotheek. We hebben regelmatig ook uh, gasten die naar de bibliotheek komen. Of even op de computer te komen. Even een mail te checken. Uh, oh, als okay. het regenachtig weer is dus om eventjes te schuilen op een andere plek. Nee. Dus uh, nee, dat kan. En ook natuurlijk Nederlandse gasten die hier zijn. Ja, ja. Uh, voor oh, een oh, korte tijd. Ik dat dat uh, komt. Ja, Want en, je, uh, nee, een dat je kort uh, nee. uh, nou, ja, Je kan komt. het ook zien als een, als een proefabonnement. Mensen die misschien twijfelen ja, ja, ja, ja. of de bibliotheek ja. wat voor ze is. Ja, ja. Uh, ja, ja. Maar deze actie lezen, ja. lezen aan zee. Wat was het uitgangspunt? Waar, waarom doen jullie dit? Nou, het is um, de bibliotheek... Nee, vast ja. een diepere reden. <laughs> nou, ik ben zelf niet betrokken geweest bij, bij de, de ontwikkeling van het project. Maar um, wat er wel heel mooi aan is... is dat we de bibliotheek buiten de muren van de bibliotheek kunnen brengen. Um, wij krijgen in de bibliotheek vooral leden. Mensen die ons al kennen, ja. die, uh, waar de bibliotheek in het loopje zit, die graag lezen... En juist de mensen die misschien ja, wat, wat incidenteler lezen, misschien een paar boeken per jaar, weten niet zo snel de, de weg naar de bieb te vinden. En dit is een mooie manier om uh, buiten de muren van de bibliotheek te treden. Dus, uh, ja. ja, want alle informatie ligt dan in de kiosk, zeg maar, precies, of bij de VVV. Dus dan kunnen precies. ze meteen, denken oké, okay, we kunnen ja. dan naar de bibliotheek om verder, uh, nou ja, ja of in de computer. Even of, uh, ja. Ja. of even verwijzen, naar, of even verwijzen ja. naar de website ja. uh, waar ook alle informatie te ja. vinden is. Ja, dan kan een je goed zelfs idee. via de website inschrijven als lid. Uh, en daar staat ook onze agenda. Met alle activiteiten die we organiseren. En uh, wat voor soort boeken mag ik daar uh, verwachten? Alle genres? Um, uh, nou, we hebben nu vooral de, de lekkere zomerboeken. Dus uh, wat uh, spannende lichte thrillers. Lichte lectuur. Ja. Wat, nou, wat goede thrillers. Er zitten ook ja. wel wat goede dingen bij. Um, wat ze noemen chicklit, Dus okay. fijne, romantische verhalen. Heerlijke strandboeken. Ik geloof ook dat er wat waar gebeurde verhalen bij zitten. Dus levensverhalen van, uh, van bijzondere mensen. Dus, uh, en kitten. Kinderboeken zijn die er Er liggen nu geen kinderboeken bij. Hey. Nee. nee. Dat is uh, misschien nog wel een goede aanvulling om, uh, om erbij te doen. Ook ja, met hele kleine boekjes ja. of zo. Of, uh... Prentenboeken met ja, hele kleine, en... kleine kinderen is het ook te gek om te lezen. Ja, die en, zijn er ook. Uh, ja, ja, absoluut. Ja. ja, daarom vroeg ik net de reden erachter. De reden is natuurlijk ook vaak, maar dat is dan een wat hoger doel. Mm -hmm. Mensen aan het lezen te ja. krijgen. leesbevordering is dan inderdaad. Ja. Ja. ja, en dan begin je bij kinderen. Dat klopt. Ja, want jullie doen ook even nog act activite andere activiteiten, ook ja. in de bibliotheek bibliotheek. Ook klopt. met kinderen. Hè? Ook ja, hè? deze zomervakantie ja. hebben we het project Zomerlezen. Uh, dat doen we al een aantal jaren. Het is eigenlijk de bedoeling om uh, in de zomervakantie kinderen aan het lezen te houden. Vooral kinderen die nog aan het leren lezen zijn. Uh, tijdens de zomervakantie, als ze niet lezen, gaat hun leesniveau alweer naar beneden. Ja. Ze zitten bijvoorbeeld aan het einde van groep drie op een hoger niveau als... Dat ze beginnen in groep 4. En datzelfde tussen groep 4 en groep 5. door soort zomerlezen gaan kinderen eigenlijk de uitdaging met zichzelf aan om vijf boeken te lezen tijdens de zomervakantie. Per boek krijgen ze een sticker in hun bibliotheek of een leespaspoort. Als het paspoort vol is, leveren ze die in en krijgen ze een cadeautje van ons. We hebben in de bibliotheek nu een bord staan. Er staan al ruim 50 namen op. Er zijn al 50 kinderen die die uitdaging zijn aangegaan. Er zijn al een paar klaar. Die waren heel snel. Maar op die manier kunnen ze ook elkaar een beetje in de gaten houden. Van, hey, hoe doet mijn klasgenootje het? Uh, vriendinnetje bij mij in de straat heeft er al drie. Ja. Ga lekker een soort, door deze... competitie. Uh, een kleine competitie. Het is geen wedstrijd natuurlijk. Maar uh, het is wel een hele leuke manier om, uh, om te stimuleren dat kinderen blijven lezen. Wel ja. Ja, een leuk initiatief. Ja, uh, ja, ja. Volwassenenboeken, boeken, kinderboeken, maar misschien ook voorleesboeken. Ja, dat gebeurt Zeker. ook, hè? voorlezen hè? Ja. in de bibliotheek. Ja, we hebben voor, um, echt voor, de, voor hele kleine kinderen hebben we de Peuterbiep. Uh, we hebben in, uh, in februari en april hebben we een serie gedaan van vijf woensdagochtenden. Waar uh, peuters met hun uh, ouders en soms met uh, nog echt hele kleine kindjes. Dus met broertjes en zusjes uh, bijkwamen. Um, we lezen voor, er wordt gezongen, gedanst, gespeeld. Alles om ja, de, de bibliotheek een leuke plek te laten zijn. En ook om het lezen te stimuleren. En het voorlezen, dan vooral. En um, we hebben op 12 augustus, woensdagochtend, hebben we een speciale um, zomereditie. Dat is heel leuk voor ouders, ook voor grootouders met een kleinkind. Om, uh, om daar langs te komen. Leuk. We hadden het net even over bekendheid. Mm -hmm. Nou, ik denk dat de VVV een plek is waar je dit soort informatie moet kunnen verstrekken. Mm -hmm. uh, sorry. Recreatie. Zoals uh, uh, centerparks en dergelijke. Mm -hmm. Ligt daar ook die informatie? Ja, daar, worden, dat, we, da, daar zitten in, ja. klanten, zo ja, daar, daar zitten onze klanten ook, absoluut. Ja, maar er zijn veel kinderen, hè? Daar. Ja, ja. veel kinderen op vakantie daar. Nee, er worden regelmatig posters verspreid. Oké. Okay. Uh, ook naar die, uh, die recreatieplekken. Ik ja. heb een collega die heel actief is, die op haar fiets door het hele dorp fietst... Okay. Om, uh, om posters te verspreiden als dat nodig is. Uh, we hebben zelf van de bibliotheek een klein activiteitenboekje we elk kwartaal uitgeven waar een overzicht in staat van alle activiteiten dus niet alleen in zandvoort maar in alle vestigingen um en die proberen we ook zo, zo ja, breed mogelijk te verspreiden. Ja, ja dat kan iedereen het uh, zien. En ook in de ja. krant, he, in het Zandvoortskrant. Ja. In Zandvoortse Zandvoortskrant uh, hebben we een heel goede band mee. Dus er staan vaak ook mooie foto's in mooie verslagen van activiteiten. Ja. Dus dat is heel fijn. Ja, het, uh, je kan nog zo je best doen, maar het staat en valt met bekendheid. Ja. Nou, dat Mensen absoluut. willen het best het graag, ja. maar ja. ze moeten ja. het wel ja. weten. Ja. En, ja, en um, in het, uh, het pand waar de bibliotheek zit, soms is de ingang een beetje lastig Moeilijk te vinden. Te vinden. Ja, ja, ja, ja, klopt. En, uh, en helaas merken wij dat toch ook wel. Dus, uh... Het ligt eigenlijk een beetje achteraf. hè? De ja, ja, ja. Bibliotheek. Nou ja, dat lag er ook Het ligt aan maar... een plein waar weinig mensen lopen. Dat is waar. Een plein waar ja. op het moment weinig reuring is. Dus ja. Ja. ik hoop, dat, dat, we dat, ik hoop ja. dat we dat inderdaad kunnen gaan veranderen. Ja, als de ja. bouwwerkzaamheden ja. afgelopen zijn, zou daar wat ja. meer kunnen dat gebeuren. Dat het een wat logischere loop wordt. En dan zien we het ook, denk ik, misschien beter. Ja. Ja. Oh, ja. En, uh, uh, ja. Even terug naar de boulevard. Uh, het staat naast uh, VVV. Is Waar is dat? Uh, welke plek van de boer? Het is op het Badhuisplein. Het okay, is de eerste Badhuis... kiosk. Oh, ja, God, op, de eerste, op de rotonde. De rotonde. Bij de rotonde. Even... Daarnaast, niet echt op de rotonde, maar even daarnaast... is de eerste uh, kiosk is van de VVV. En, en naast de, die kiosk, zijn houten uh, ja. huisjes... Ja. staat een stelling, zeg maar, okay. hoge stelling. Een en groot kost. Heel ja. groot, met allemaal boeken okay. daarin. En daar kun je... Kun je ja, gewoon... Ik had het nog niet gezien, ja, ja, ja, ik ja, was er niet ja, lang. Ja. Jij wel dus ja, ja, ja, gezien. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nou, heel mooi. Ja, het is echt heel, heel uh, ja, leuk. Ja, ja, ik denk dat het, het is echt een heel leuk initiatief is. Ja. Dus, ja. En het is op een goede plek ook. Dus mensen lopen daar allemaal langs en die kunnen het... Nou uh... ja, ja, laten we hopen dat die kast snel leeg wordt. Ja, dat dat wij hem ook. weer aan ja. kunnen vullen. Ja. Ja. En als ja. mensen de smaak te pakken hebben, kunnen ja. ze natuurlijk ook altijd Houden jullie het wel in de gaten? Ja, ik denk het wel. Hè? Ja, een collega Kijk van mij die, uh, die is Die fietsen ook bezig. weer langs. Precies. <laughs> en die fietsen langs met een karretje achter de fiets. Fiets dat Met boeken. <laughs> met boek. Ja, ja ja. En het, een, Beheer, een beetje opletten, doet de VVV dan voor jullie? Ja, inderdaad. Okay. Ja, wij hebben, we kunnen gelukkig gebruik maken van, ja, dus van hun ruimte. Het is eigen lengte van, de, van ja. de VVV eigenlijk. Nou, daar ben ik nu zo. Nou, we zijn er nu vlakbij. Dus ik ben ervan overtuigd dat jij. Langs <laughs> lopen. Ja, ja, ja. Even kijken of uh, wat eruit is. Uh. Ja, precies. Ja. Misschien nou, dat ik er zo ik nog wat kan, bij kan vullen. Ja. Ja. Ja. Zat hij helemaal vol? Er dus staat een hele grote stelling in. Ja. Met allemaal boeken en. Ja, het zag er heel uitnodigend. ...moedigend uit, zo maar te ze zeggen. Nou, precies, dat is ook de bedoeling. <laughs> Elzebeth, ja. ik zie dat jij nog wat een lijstje hebt van dingen die je kwijt. wil. Ja, ja, wij hebben in de zomer een paar, een paar leuke activiteiten. Ik nou, noemde inderdaad brandloos. al de, de Peuterbieb. Dat is dus ja. woensdag 12 augustus van 10 tot 11. Alle ouders, grootouders en kinderen nou ja, tussen de 1 en de 3 jaar... ...of ietsje ouder, misschien wel ietsje jonger... ...zijn van harte welkom om, om dan langs te komen. Er is na de hand ook nog koffie, thee, limonade. Dus om lekker eventjes na te praten... ...praten en laten zitten. Um, de bibliotheek heeft tijdens de zomervakantie... Uh, een, uh, ...een programmaatje... ...of een, een, een gratis app. Dat is de Vakantiebieb. Uh, dat is een nationaal iets... Waar, uh, mij, ...waarbij je een, uh, een, eigenlijk een vakantiepakket... ...aan boeken, tijdschriften... Uh, ...reisgidsen gratis kan downloaden. Dat is voor leden en voor niet-leden. En het is uh, vooral bedoeld voor, voor tablets. Dus wij organiseren ook een tabletcafé. Dus mensen die een, een iPad Ai. of een tablet hebben. Maar nog niet helemaal zeker weten hoe ze er het beste of het meeste uit kunnen halen. Of misschien juist heel goede tips hebben voor andere, andere gebruikers. Kunnen dan naar het tabletcafé komen. Dat is uh, vrijdag 14 augustus. Um, uh, van 10 tot 12 in de bibliotheek. Hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Kan je kan binnenlopen. gewoon binnenlopen. Precies, ook als je er om 11 uur bent, is het prima. Dus loop binnen en, uh, en kijk of je goede tips kan uitwisselen. Ja. Dus dat is een uh, hele maken leuke Maken jullie daar nog een splitting in voor mensen die. die weten. we hebben twee besturingssystemen: Android ja. en iOS. Uh, ja, Windows okay. zelfs eigenlijk ook. En nog, Windows dus, 3 ja. eigenlijk, ja, ja, ja, ja. Dan maken jullie ook een beetje een splitting nou, in. Nou, er is altijd bij dit soort dingen een uh, mediacoach aanwezig van ja. de bibliotheek. Dus iemand die gespecialiseerd is in het gebruik van nieuwe media. Okay. Uh, en hij of zij heeft altijd meerdere tablets ook bij zich. En is bekend met de verschillende besturingssystemen. Oh, okay. Want dat is vaak voor mensen al een belangrijk iets om dat te kunnen onderscheiden. Ja, dat is ook voor ons een van de eerste vragen als iemand met een vraag komt. Ja. Want mensen kunnen natuurlijk ook gewoon de bibliotheek binnenlopen als, er een, als ze een vraag hebben over de, ja, een tablet, over een, klei, een kleine vraag. dan kunnen wij ze altijd wel mee, mee helpen. De eerste is inderdaad, werkt u met iOS, dus met een iPad? Ja. Of, uh, of met, is het misschien een Samsung? Dus dan werkt het met Android. ja. ja. ja. Ja. En, uh, dus dat, uh, dat is belangrijk om oh. te weten. Maar dit is, okay. is een mooie manier. was uh, even in ja. de <laughs> ja. dit is een mooie manier om tips en ja. trucs uh, ja. ja. Ja, te ja. leren en uit ja. te wisselen ja. met ja. elkaar. Dus, en dan naast het zomerlezen, het lezen aan zee. We hebben een, een leuk programma volgens mij Ja, zo dat ziet er allemaal heel goed, uh, leuk uit. Ja, ja. Ja. <laughs> en wat doe jij bij de bibliotheek? Ik, is jouw ik, functie? Ben, uh, ik ben informatiemedewerker, dus ik werk gewoon in de bibliotheek in Zandvoort, maar ook in Haarlem Centrum. Okay. En daarnaast daarnaast uh, doe ik ook veel met, uh, met scholen en met groepen. Dus ik doe veel uh, groepsontvangsten in andere vestigingen. Uh, veel met uh, ja, programma's met kinderen. Ik heb hier in de... In de afgelopen weken voor de zomervakantie ook een leesclub gedaan. Met kinderen uit groep 6 okay. van een aantal basisscholen hier. Hebben we het boek De Grote Vriendelijke Reus van Roald Daal gelezen. Oh ja, ja. Daar erg om gelachen en goed over gepraat. Ja, Roald Daal is hilarisch. Dat, het blijft zo mooi. En het, blijft het blijft hilarisch. Het blijft zo goed. Ja, ja. En we hebben nu ook in de bibliotheek een zandsculptuur staan. Ook, ja, van een, gelezen. Ja. Ja. ook van een bijzondere figuur ja, uit het boek van, van Roald Dahl. Dat gaat van start, die sculptuur in oh, ja. augustus. Ja. Hè? Ja. Weer, uh, ja. En wij hebben daar een voorproefje in, uh, oh. in kunnen nemen. Oh. Ja. Het klinkt alsof uh, alle verloven zijn ingetrokken oh. voor bibliotheek <laughs> in de zomer. Dat jullie allerlei activiteiten moeten me. doen. Ja, we organiseren ja. altijd een hele hoop. En er komt ja. ook in oktober weer van alles aan. Ja. De scholen gaan weer ja. beginnen ja. in september. Er wordt ja. veel voorbereid. U zit er niet stil in ieder geval. We zitten absoluut niet stil. Nee. nee, nou ja, jij gaat zo meteen kijken, denk ik even bij... Ik uh, bij ja, ga daar inderdaad ja. eventjes langs en dan ga ik snel weer naar de bibliotheek. Want ik uh, moet gewoon weer aan het werk. We zijn tot twee uur open vanochtend. Dus, Zaterdagochtend, uh, okay. Zaterdagochtend. Ja, ja, ja, ochtend. Tot van tien tot, tot twee, twee zijn ja, ja. we ja. gewoon geopend. Ja. ja, weet ik. Dat is... Uh, en uh, Zand, bibliotheek Zandvoort voorlopig. Uh, nog een klein vraagje daarachter. Blijft beneden zitten daar in uh, ja. Daar is wat voor discussie verdere, over. Voor verdere vragen zullen natuurlijk ja, bij de ja, wethouder nee, nee, nee. moeten zijn. Ja, ja, ja, ja, maar nee, maar nee, nee. voor zover ik weet zover zijn de laatste weten. plannen. Ja. Blijven wij ja. gewoon beneden en gewoon toegankelijk voor iedereen. oké. Okay. Okay. Nou. Elspeth, heel erg bedankt ja. dat ja. je op je zaterdag ja. hier ja. wilde komen. Ja. Natuurlijk, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. En wie weet tot ja. de volgende keer. Zeker weten, dankjewel. Goed, wij zijn aan het einde van het eerste uur gekomen. En uh, we gaan even een uitstapje maken naar Londen met Raf Tel.